De Nata Kok met het NOS Journal. Opnieuw is de Groningse Studentenvereniging Vindikat in verband gebracht met een mishandeling. Dat gebeurde 1 oktober op de Sociëteit aan de Grote Markt. Zo bevestigt de politie na berichtgeving door het Dagblad van het Noorden. Het slachtoffer en Vindikat hebben allebei aangifte gedaan. Wat er precies is gebeurd en hoe het met het slachtoffer gaat, wil de politie nog niet zeggen. Vindicat heeft het incident ook gemeld bij de Rijksuniversiteit Groningen. Omdat de vereniging vaker in de fout is gegaan, keren de Universiteit en de Hans Hogeschool dit studiejaar al geen beurzen meer uit aan bestuursleden.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 Bij de aanval op Facebook van eind vorige maand... hebben hackers gegevens van 29 miljoen Facebook-accounts weten te bemachtigen. Dat is veel minder dan de 50 miljoen die eerst werden genoemd. Van de helft van de 29 miljoen gehackte accounts... zijn behalve namen, e-mailadressen en telefoonnummers... ook de woonplaats en de geboortedatum ingezien.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 Het weer dan, het is rustig en er zijn opklaringen. Het is een graad of 15. Overdag dan veel zon, hoge temperaturen. Het wordt 24 tot lokaal zelfs 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Give me one more time.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 to get loud. 6.9 ZFN Standort, op 106.9. Wat is er